De situatie in de kerncentrale van Borselen is relatief veilig. Wel zou de beveiliging tegen zeer zware overstromingen en aardbevingen beter moeten. Dat kost zo'n 30 miljoen euro. In sommige andere Europese centrales, bijvoorbeeld in Finland en Zweden... is de situatie volgens de test zorgwekkender. Om alle 134 Europese kerncentrales beter te beveiligen... zou zeker 10 miljard, maar mogelijk zelfs 25 miljard euro nodig zijn. Minister Verhagen zei een paar weken geleden dat de kerncentrales in Nederland veilig zijn... Hij baseerde zich daarop op onderzoek van het Internationaal Atoomenergieagentschap. Het voormalige cruiseschip SS Rotterdam verhuist mogelijk naar Oman. Het schip ligt sinds 2008 in de haven van Rotterdam en is omgebouwd tot horeca-schip. In Oman zou het dienst gaan doen als fitboot. De SS Rotterdam kwam negatief in het nieuws door de zeer hoge verbouwingskosten die opliepen tot 250 miljoen euro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 Toen familieleden gingen kijken vonden ze alleen het kunstgebit van de boer en wat stoffelijke resten. Mogelijk is de man in de stal onwel geworden, maar ook de mogelijkheid van een misdrijf wordt onderzocht. Dan het weer, opklaringen, maar ook een bui, middag temperatuur maximaal 17 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een stevige Zuidwestenwind. Ook dan 17 graden, de dagen daarna blijft het herfstachtig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een staat in de Randstad op de A9, Alkmaar amstelveen Verknoppend Raasdorp, 4 kilometer. Op de A12, Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en Harmelen nog 3 kilometer. Na Den Haag op de A13, tussen de Afrit Berkelen, Roderijs en Delft, 3. A27, Ameren Utrecht, bij Beeldhoven, 4 kilometer. Op de A28, Zwolle Amersfoort, bij Amersfoort, 4 kilometer. Tot zover de verkeers.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 Remix. Crush a bit, little bit, roll it up, take a hit, feeling lit, feeling like 2 a.m. summer night. I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing, rolling the mix beside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 Dreaming, dreaming You don't really know about nothing, nothing Tell me what you know about the night terrors every night 5 a.m. Ghosts waking up to the sky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 We the trophy of the Junes.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 En die rijden in een BMW M3. Op de tweede inmiddels is het uh, Max Braams, uh, die de Chevrolet uh, Camaro over heeft genomen dunk in Dunker naar maar deze Camaro en uh, ja, tot op de bumper uh, van uh, Nick Hartsburg uh, inmiddels uh, gekomen. Ja. En hun is er alles aangeleverd natuurlijk om ook uh, die laatste auto die uh, voor hun rijdt uh, ook nog even te schoten Verder vinden we het de uh, van uh, Jan Lammers Lammers in de veel over genomen van, uh, van uh, Phil Bastian. En uh, ja, tussen deze drie ook uh, zal de overleidingen uh, uitgemaakt worden. Nou duidelijk Willem. Um, hoeveel, hoe lang over rondes moeten ze nog? Uh, het is nog uh, 3,5 minuut, dus ja dat kan uh. Oké, okay, dan doe ik één liedje en dan uh, kom ik bij je terug. Ja, is goed. Oké, okay, tot zo. Zometeen dus Willem van den live van circuit met de ontknoping van deze race. Is weak Soft is your skin. ...van deze zanger Ed Struilaert. Zijn nieuwe single heet Anything. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, de ontknoping. We zijn het net al aan de telefoon. Willem van Denser. Hallo? Ja, je mag er Willem, je mag. Hi, oh, oké. Ja. <laughs> even iets meer. Ja, de ontknoping. Oh. Ja, je zegt het telefoon van de Dutch GT uh, Race. Ja, uh, dat is een race over 50 minuten kun je zijn rond. Nou we het nou net uh, 10 seconden voor de 50 minuten hier over uh, Stad en Fiennesweg komen. Uh, dat houdt in om uh, nog een extra rondje te gaan. Inmiddels uh, ja, nog steeds uh, Ricardo van Ende aan de leiding. Uh, hij deelt hier BMW M3 met uh, Nick Katzburg. Nick Kartsburg die daardoor hele goede zaken doet uh, in het kampioenschap. Hij wist zijn eigen race ook winnen uh, eerder vandaag. Als je dan uh, vanmiddag eens een keer uh, wint, ja, dan rukt hij uh, op naar de tweede plaats in het kampioenschap. Met niet al te veel achterstand meer op uh, leider-co uh, uh, in dit kampioenschap. Want Feddy uh, en die samenrijd met Paulie Summen, ja, die, uh, die eindigen ja, tegen deze 9e uh, de plaats. En die scoren daarmee uh, niet veel punten. Dus uh, winnaar uh, dus, uh, wordt hier uh, de equipe uh, Ricardo van den met Nick Hartsburg. We gaan je gaan We zien de equipe van Dunkerhuis van Max Braams. derde veel bastiaan Jan Lammers. Wat ons wel opvalt van de Porsche van Lammers is dat hij achter toch ja, wat schade heeft. Dus ja, die moet in het gevecht of met Ricardo van Eende of Max Braams toch achterop geraakt zijn. Nou, oké. Okay. Wat wordt er nog meer gereden vandaag, Willem? Dan ja, nou gaan we nog verder met de Suzuki Swift-up. Oké, okay, nou Willem, die kunnen, we helaas, die kunnen we helaas niet meer meenemen, omdat we om vijf uur klaar zijn, natuurlijk. Ik wil je bedanken voor vandaag. Ja, oké. Okay, ja, ja. En nou ja, geniet nog even van, van, deze, van deze laatste race. Oké, Willem, dankjewel en tot de volgende keer. Oké, goed. Willem van dit op het circuit in Zandvoort. We bedanken hem daarvoor. de muziek van Queen, Somebody to Love. En dit is De Frey, okay. Heartbeat. Okay.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 Leuk verjaarders cadeautjes. Ze kwamen met 1-0 achter. Dat nog wel. Door een doelpunt van Maher. Luik scoorde de 1-1 in de 66 minuut In de 73 minuut was het Sepp de Rover die de 2-1 voor Nakpeda erin schoot. Om um half vijf is er één wedstrijd begonnen. De topper tussen PSV en Feyenoord. De tussenstand is daar 0-0. Ook nog steeds bezig. Het WK wielrennen. Zometeen daar meer over. Dus de nieuwe Sam Sparrow. <tot>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 Charles Street van uh, Ray Charles Perry Street Katy Perry out, out, out. <laughs> <laughs> Clarkson Street van yes, Kelly Clarkson yeah, yeah. Great Jones Street Franklin Street van Arita Franklin Cliff Street van Cliff Richard Kings of Leon in King Street Echo Eye Cherry, Cherry Street Police Street, de police natuurlijk, Roxanne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 Someday muziek van Tire Cruise, Hangover. En dit is wel heel toepasselijk. Je hoort hem net, Marvin Gaye. Over en daarvoor, een van mijn favoriete soulplaten aller tijden. Marvin Gaye en Let's Get It On. En een beetje om in de soulsfeer te blijven... ...is het ook een van mijn grote helden. is dus Lee Fields, Expressions. Een ode aan alle vrouwen. Oh. Dit is Ladies... Ja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 Ik kan maar één ding zeggen. In de top 40 staat uh, André Haas en Corrie Konings ook. En wat ga je nog meer doen? Camp een paar bijzondere nieuwtjes. Oké. Okay. En natuurlijk muziek. En de oude plaat, die ik hoor, later hoorde, van de week hoorde op de radio, die ik uh, ga draaien. En je gaat um, starten met een van mijn droomverhalen, toch? Ja. Yeah. Sheryl Cole, leuk, yeah. leuk, leuk, leuk. Tot ja. zover deze zondag in Kenmerland, voor de zondag 23 van september. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe editie en we eindigen met een te gekke plaat. Het is Nicky Romero, Toulouse, mijn werk. 4.5. En in de Eter op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...